Hij met u af. Kubus. Vierkant achter uw zaak. Dit is Radio 1. 10 uur. Het LOS Journaal. Door Ralt Megens.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 IMF wijst erop dat opkomende economieën als China en India... sneller groeien dan ontwikkelde economieën. De prognose voor 2012 blijft onveranderd op 4,5 De Russische president Medvedev heeft kritiek op de beveiliging... van de luchthaven Domo Bij de aanslag van gisteren kwamen daar 35 mensen om het leven... en raakten zeker 170 mensen gewond. Correspondent Kisha Hekster. Vedas heeft vanmorgen al laten weten dat hij inderdaad de autoriteiten van het vliegveld Domo Jedevo verantwoordelijk houdt voor het overtreden van allerlei veiligheidsvoorschriften. Hoe daar is hij verder niet over uitgeweten, dus wat dat precies voor consequenties heeft.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 Steeds meer orgaantransplantaties worden gedaan met organen van levende donoren. Vorig jaar nam dit aantal met 13% toe naar bijna 500. Daarbij wordt een nier of een deel van de lever van een levende donor getransplanteerd. Uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting blijkt verder... dat het aantal donoren ongeveer gelijk is gebleven aan 2009. Ruim 200 mensen hebben na hun dood één of meerdere organen afgestaan. Met die organen zijn bijna 640 patiënten geholpen. De Amerikaanse rechtbank heeft een ingenieur veroordeeld tot 32 jaar cel... voor het verkopen van militaire geheimen aan China. De man van 66 werkte in de VS mee aan de ontwikkeling van de B2-stelfbommenwerper. Tussen 2003 en 2005 reisde hij geregeld naar China. Daar verkocht hij zijn kennis voor 110.000 dollar. Dat geld gebruikte hij om de hypotheek op zijn vakantiehuis in Hawaii af te lossen. Volgens de man was de informatie die hij verkocht niet geheim. De rechtbank vindt dat hij zijn loyaliteitsplicht tegenover de Verenigde Staten heeft geschonden. Het weer regen, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog. In het zuiden blijft het tot ver in de middag regenachtig. Er staat een stevige noordwestenwind en Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen is het bewolkt. Valt er soms wat regen of natte sneeuw en dan wordt het 4 graden. Na morgen wordt het nog kouder en droog. ANW-verkeersinformatie. De, de ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Vooral rond Utrecht is het nog opmerkelijk druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog 5 kilometer bij knooppunt Everdingen. Ook de dagelijkse file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag wil nog niet oplossen. Bij Hoogmade nog 6 kilometer. De A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Hagestein 7. En de A28 zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 8 kilometer.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 Diep Willemijn. Van Retteketetura. Eén muisje kan geen optocht zijn. Van Lida Dijkstra en Noelle Smit. Nu 4,95. Alleen bij Libris. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstner is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren. Schaats mee met IJsstrijd. Kijk op ijsstrijd.nl.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 Sven Kokkelman. De uitzendbranche krabbelt uit het dal, blijkt zo meteen uit de jongste cijfers. Het aantal gevraagde rechters is de laatste jaren met ruim 80% gestegen. Wat als je moeder via Facebook vraagt of je online vrienden wilt worden? Het was voor mij het ultieme signaal dat Facebook echt mainstream is geworden. Gewoon eigenlijk. Een soort secundaire en voor sommige mensen wel primaire levensbehoefte. Verplichting om hulpbehoevende ouders te verzorgen is niet nodig, want we doen het al graag uit onszelf. En het ochtendhumeur van Tom Kas. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Rond deze tijd publiceert de brancheorganisatie voor het uitzendwezen dat de ABU zijn jaarcijfers over 2010. Remco Ikke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat zijn ze? Nou, positief. Positieve cijfers. We zien een groei over het hele jaar. Als totaalcijfer. De belangrijkste groei zien we in de industrie. Uh, dat is zeg maar een beetje de motor van de, de uitzendbranche, of de motor van de economie. Ja. Uh, dan moet je dus echt denken aan productie, uh, productiebedrijven, <coughs> de foodsector, de vleeswerkende industrie, maar ook de tuinbouw. Juist. En waarom gaat het nu weer beter? Ik bedoel, de economie trekt wat aan, uh, maar dan uh, zie je ook de, meteen de werkloosheid dalen. Uh, en dan zou je zeggen, het aantal flexwerkers neemt dan misschien ook wat af. En dat is slecht nieuws voor u, of niet? Nee, juist niet. Want we zien juist in tijden dat, uh, dat we nu aantrekken, dat we nog relatief... ...economisch onzeker is dat juist flexwerkers gevraagd worden. Uh, we zien ook dus een meer structurele groei van, uh, van flexwerk. Dat we zeggen dat organisaties steeds meer een vaste kern van vaste medewerkers neerzetten... ...maar eromheen een flexibele schil creëren. We zien dat ook toenemen. Uh, dus niet alleen, uh, niet alleen tijdelijk, maar we zien ook een lange termijn groei daarin. Ja, mocht nou. ook wel, hè? want sinds het uitbreken van de economische crisis... hebt u geloof ik 40% aan marktaandeel verloren, toch? Ja, dat is ongeveer, nou, iets minder rond de 30%. Juist, nou ja. goed, dat is, toch, dat is toch aanzienlijk, zou ja, ik zeggen. Absoluut. Ja, nou, onze sector is inderdaad erg hard geraakt. Ja. Uh, juist dankzij flexwerk, dankzij uitzendwerk... Uh, kennen we natuurlijk ook laagste werkloosheid in, uh, in Europa tijdens de crisis. Uh, deelt het WW, en juist uitzendwerken heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Ja. Maar positief van het verhaal is nu met de aantrekking van de economie... En dat onze sector nu ook weer, nou, redelijk snel aantrekt. Ja, hoe lang duurt het nog voordat het Uber helemaal op orde bent, zal ik maar zeggen? En uh, die 40, of die 30 procent is weggewerkt? Aan ja, dat is lastig te zeggen. Uh, als het op deze manier doorgaat, met, uh, dan zitten we zeg maar halverwege volgend jaar uh, toch wel weer flink in de plus. Ja. Uh, nou Wij zijn verder optimistisch over de ontwikkelingen. We zien het al stijgen sinds uh, mei van het jaar. Ja. Uh, dus het, ja, de trend heeft zich zeg maar ingezet. Goed, laatste vraag. U noemde net een paar sectoren waar het heel goed gaat. Ja. Zijn er ook nog zorgenkindjes? Nou, de techniek is een zorgenkindje. Techniek zien we flink toenemen, alleen techniek uh, is lastig om naar goede mensen te komen. Dat is een sector waar, ook heel veel, waar we ook veel buitenlanders inzetten, veel Polen. Yep. Veel technisch uh, geschoolde mensen en yep. ambachtsmensen. Uh, dus wat we daarin zien is daar eigenlijk alweer een stukje krapte die ontstaat, hoe gek het ook klinkt. Maar het is alweer moeilijk om goede vakmensen te vinden. En we zien ook dat uh, bedrijven steeds meer een beroep doen op uitzendbroos. Niet alleen voor het werven, maar ook voor het opleiden van mensen. Dus ja, dat is een, een beetje een zorgkindje voor ons. Ja. Uh, de medische sector zien ja. we ook toenemen. Medisch is ook een lastige sector voor ons om mensen in, uh, in uh, weg te zetten. Daar zitten we met een btw-probleem. Dat wil zeggen dat uh, uitzendkrachten relatief duur zijn voor ja. deze sector om in te zetten. Ja. Maar over het algemeen, de administratieve sector is heel positief. Die zien we nu de laatste twee maanden weer stijgen. Cool. Dus dat is ook heel helemaal... mooi. Overwegend goed nieuws dus uit de ja. uitzendbranche. Remco Ikke, ik dank u wel. Ja, dank je wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het aantal wrakingen van rechters, dames en heren... is de laatste vijf jaar met 81% gestegen. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Volgens die onderzoekers is dat te wijten... aan het gedaalde vertrouwen in het gezag van rechters. Meester Eliane van Rens, goedemorgen. U bent strafrechter bij de rechtbank in Den Haag, persrechter, en u spreekt namens de Raad voor de Rechtspraak. Dat is een hele mond vol. Uh, hebt u nog vertrouwen in de rechter? Ik heb zeker vertrouwen in de rechter. Dus ook in u zelf? En ook in mijzelf. Bent u wel eens gevraagd? Ik werd één keer in mijn twintig jaar gevraagd. Waarom? Omdat ik een beslissing had genomen die procedureel door uh, de betrokken verdachte niet werd geaccepteerd. Hoe verklaart u dat dat aantal uh, bij anderen dus klaarblijkelijk enorm is gestegen, met 81 procent? Nou, laat ik daar een kanttekening bij maken. Ik heb met verbazing de kop in de krant gelezen dat de integriteit van de rechterlijke macht ter discussie zou staan op grond van dit onderzoek. Want waar gaat het om? Er is onderzocht dat in vijf jaar tijd het aantal wrakingen van 158 per jaar naar 289 per jaar is gegaan. En we praten over een aantal zaken die worden afgenomen van 1,8 miljoen. Ja, dus, dus ik vind de conclusie dat de integriteit van de rechterlijke macht ter discussie staat... een veel te vergaande conclusie. Maar goed, het aantal wraakingszaken uh, is uh, de laatste jaren met 81% toegenomen in vijf jaar tijd. En daar praten we zo over een totale toename van 100 zaken. Ja, maar voor goed. de duidelijkheid. Ik denk maar, dat maar, is, het is een toename van 81 procent, hoe je het bent of keert. Het is een toename. Kijk, één na twee is een toename van 100 procent. Ja. Het is een toename. En ik denk dat dat ook het gevolg is van, van het feit dat het instrument van wraking beter bekend is geworden bij de mensen. Kijk, voorop staat dat je als verdachte of als persoon mag verwachten dat je rechter onpartijdig is. En dat ook de schijn van de onpartijdigheid niet gewekt wordt. En uh, met dat instrument van wraking kun je ter discussie stellen of die schijn van onpartijdigheid gewekt is. Ja. En dan kijkt een vraagkamer naar de vraag of dat zo is. En maar zijn wij met z'n allen mondiger geworden? Zijn advocaten mondiger geworden om de rechter te vragen? Of zijn rechters ook gewoon wat onhandiger geworden? Ik denk dat het eerste het geval is, dat is mijn eigen conclusie, want wat je ziet is dat de vraagingsverzoeken die worden gedaan over het algemeen worden afgewezen omdat ze eigenlijk het gevolg zijn van het feit dat men, dat men het niet eens is met een inhoudelijke beslissing. En daarvoor is de wraking niet bedoeld. De wraking gaat specifiek om het punt dat je een onpartijdig rechter mag verwachten dat de rechter de schijn geeft niet onpartijdig te zijn. Ja, maar goed, 81% meer, 100 zaken meer, laten we het dan bij het absolute cijfer houden. Het zijn toch 100 zaken meer. Dus 100 rechters die in opspraak komen in een wraakingsverzoek. Ik vind niet dat rechters in opspraak komen. Er is een discussie over de vraag of een rechter een schijn van partijdigheid wekt. Ja. En in de meeste gevallen wordt er beslist dat dat niet het geval is. Dat het gaat om een punt dat een partij het niet eens is met een inhoudelijke beslissing. Daarvoor is hoger beroep en daarvoor is niet het instrument van wraking bedoeld. Hm. En wat je ook ziet, en dat is jammer, is dat het instrument wordt gebruikt... om een aanhouding te verkrijgen in een zaak waar die in eerste instantie is afgewezen. Ja. En dan zegt de advocaat... Ik vraag u, dat betekent dat een zaak op dat moment niet kan doorgaan... en daarmee wordt bereikt dat er alsnog een aanhouding wordt verkregen. Bent u links? Nee, ik ben niet links. Bent u rechts? Ik ben van het midden. U bent van D66? Nee, ik ben van geen enkele politieke partij. Ah, ik vraag het omdat het beeld bestaat. Het wordt ook vaak geroepen. Al die rechters zijn allemaal van D66. En dat hebben we natuurlijk in die zaak van Geert Wilders gezien. Een beetje onhandig opererende rechter. Die is gevraagd in ieder geval. Daar is het vraagingsverzoek gehonoreerd. Yeah. Uh, en dat wordt dan ook vaak gezien als uh, kritiek op de rechtspraak. Namelijk dat ze allemaal wel één politieke stroming. en dus met een bepaald, bepaalde blik op de wereld. Ik wil dat niet onderschrijven. Ik, ben de, ik sta met mijn benen in de maatschappij. Ik ben zelf burger van deze stad. Mijn fiets is ook al een keer gestolen. En ik zie elke dag langs mij voorbij komen. alle ellende die uh, dagelijks gebeurt. Ik denk dat ik meer inzicht heb in wat in de maatschappij gebeurt. dan menig mens op straat. Ja. Uh, dus het is niet zo dat de rechtspraak met name in één politieke hoek zit? Nee, wat mij betreft niet. Hm. Goed, uh, wat moet er nu gebeuren eigenlijk? Want we constateren nu honderd zaken meer. U zegt, nou ja, goed, op het aantal zaken valt het eigenlijk nog wel mee. Bovendien wordt het merendeel van die wraakinsverzoeken niet gehonoreerd. Is er wat aan de hand wat u betreft? Moet de rechterlijke macht meer naar zichzelf kijken? Ik denk dat de rechtelijke macht op kritiek altijd naar zichzelf moet kijken. Elke kritiek moet je bekijken en zien wat daarvan terecht is, wat je ermee kunt doen. En ik denk dat we als rechters nog beter dan we tot nu toe al doen zaken kunnen uitleggen. Ja. En op het moment dat je goed uitlegt waarom je iets beslist, dan zal dat ook beter en begrijpelijker zijn voor de andere partij. U bent een vrouw, straft u lager? Absoluut niet. Joost Eertmans? voormalig LPF-Kamerlid tegenwoordig het gezicht van WNL is daar bang voor dat vrouwen lagere straffen gaan uitdelen en dat er, aangezien er meer vrouwelijke rechters komen dat het aantal lager uitgedeelde straffen dus uh, zal toenemen. De afgelopen jaren zijn er meer vrouwelijke rechters gekomen, dat is de afgelopen twintig jaar al zo en het is een feit dat er afgelopen tien jaar het aantal straffen een stuk zwaarder zijn geworden. Het is ook een feit dat uh, de mensen nog steeds denken dat dat niet het geval is. Dus wat ik gewoon zie, ook uh, in uh, in de krantenwerk, is een discussie over gevoelens en weinig discussie over de feiten zelf. Eliana van Rens, strafrechter bij de rechtbank in Den Haag, persrechter en uh, opererend nu namens de raad voor de rechtspraak. Ik dank u wel. Graag gedaan. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zitten op een sociale netwerksite.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 Ja, niet alleen jongeren zitten op die sociale netwerken... ook ouderen maken er gebruik van. Voor sommige gebruikers is het zelfs een eerste levensbehoefte geworden. Hoe zijn die sociale netwerken eigenlijk zo populair geworden? Hoort u in deel 2 van, van Het Sociale Netwerk, gemaakt door Roy Higgins. Op de sociale netwerken kun je invullen wat voor muziek je voorkeur heeft. Welke boeken je leest en welke films je mooi vindt. Zo ontstaat er voor iedereen een eigen soundtrack van het leven. Soms letterlijk. Een man met raste haren luistert naar Bob Marley. Een gabber naar hardcore. Ga zo door, ga zo door. Bijna alle jonge internetgebruikers in ons land... waren vorig jaar actief op een sociale netwerksite zoals Hives, Twitter en Facebook. Maar liefst 91% van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar had een account. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naam? Marjolein Anteunis. Functie? Uh, onderzoeker op het gebied van sociale aspecten van internet. Actief op sociale netwerken? Huis en Facebook en Twitter. Hoeveel vrienden of volgers? Huis volgens mij 119, op Facebook volgens mij 90, maar ik weet niet precies het aantal. <middels> Hoe zijn ze zo populair geworden? Mensen kunnen zichzelf heel goed presenteren. Dat doen we heel graag. We willen graag onszelf mooi en leuk neerzetten. Onszelf onderscheiden, onze identiteit weergeven. Dat is heel goed. Kan je dat op, op Facebook? Je kan foto's kiezen, je kan je profiel helemaal pimpen. Je kan er je boeken opzetten, je kan er muziek opzetten, et cetera. Dat is een van de redenen. De andere reden is dat het een heel prettige en makkelijke manier is... om contact te houden met, met bekenden, vrienden en bekenden... en oude bekenden van de middelbare school bijvoorbeeld... En de laatste is uh, het, het, uh, het uh, gluuraspect, noem ik het wel. Is dat je eigenlijk ongegeneerd kan gaan kijken bij iedereen op, uh, op de pagina's. Naar de foto's, wat hebben ze van het weekend gedaan. Uh, niet alleen bij je vrienden, maar ook uh, bij je ex-vriendje. Of iemand die je nog van heel vroeger kent. Uh, en uh, dat vinden mensen leuk. Vinden ze ook in het echte leven heel leuk. Uh, denk maar aan vroeger aan de, aan de spionnetjes. Ja. Uh, die we aan het raam hadden zitten. En uh, dat vinden we op internet uh, ook heel leuk. 7, 8, 9, 10 de weg is iets gezien? De mogelijkheden van vandaag. Op onze eigen manier. De media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. En de sociale netwerken spelen daar een hele belangrijke rol in. Naam. Ernst Jampfout. Functie. Chef internet bij NRC Handelsblad, NRC Next. Actief op sociale netwerken. Facebook, Twitter, LinkedIn. Hoeveel vrienden of volgers? Op Twitter iets van 6000 volgers. Op Facebook, ik geloof 500 vrienden. Nou ja, je kan op je profiel aangeven wie, wie je relatie is... of wie je familie van je is. En mijn moeder heeft dus aangegeven dat ik haar zoon ben. En dan moet ik, dat, krijg ik een verzoek in mijn e-mail. Kan je even bevestigen dat um, die vrouw echt jouw moeder is. En dat heb ik toen gedaan, ja. En dat is onlangs gebeurd? Ja, dat is twee weken geleden gebeurd. Ja, het was voor mij het ultieme signaal dat Facebook echt mainstream is geworden. Gewoon eigenlijk. Een soort secundaire en voor sommige mensen wel primaire levensbehoefte. Waarom is het een eerste levensbehoefte? Ik denk dat voor heel veel mensen het gewoon een manier is om in contact met vrienden te zijn. Als je nu Facebook weg zou halen, zou, zou iedereen weer opnieuw moeten uitvinden... hoe ze in contact met verschillende vriendengroepen zijn. En uh, weet ik, veel, dan kunnen we weer penvrienden gaan zoeken en uh, die contacten van vroeger uit... Als je een keer in het buitenland hebt gestudeerd weer brieven gaan sturen. Dus het is, echt, het is gewoon een vorm van communicatie zoals de telefoon uh, geworden. Ja, maar als je zegt eerste levensbehoefte, dan zeg je ook dat je eigenlijk niet meer zonder kunt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen opgaat. Als ik naar sommige vrienden van mij kijk... die echt de hele dag online zijn... is het een soort levensader of zo dat Facebook... Ik leef het schiet op Facebook. Absoluut, ja, ja absoluut. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. En het verschilt natuurlijk een beetje onder de jongeren. Uh, nou ja, zeg maar van, vanaf uh, 12, 13, 14 jaar... Tot, uh, tot, uh, student, tot met studententijd wordt het heel veel gebruikt. Ja, absoluut. Het staat eigenlijk altijd aan. Net zoals MSN uh, uh, dat jaren geleden uh, ook zo was. Zeker bij jongeren. stond altijd aan zodra ze thuis waren... computer aan MSN aan... Dan de poetsen, ontbijten, ja, Facebook aan. Het, uh, juist, inderdaad. Facebook aan, kijken of je nog nieuwe berichten hebt. Wat hebben mijn vrienden gedaan? Hè? Wat is er gebeurd sinds gisteravond laat? Ja. De afgelopen twee jaar groeide Facebook naar eigen zeggen... met 872 procent in Nederland. Met als gevolg dat een gemiddelde Facebook-vriendenlijst... bestaat uit een mengelmoes van collega's, familie, vage kennissen... oude vakantievrienden en echte vrienden. Zeker de jongeren leefden vroeger met media... Nu leven ze in media. Er bestaat zelfs een officiële naam voor. Het Truman-syndroom. Genoemd naar de film The Truman Show. Waarbij een man dag en nacht gevolgd wordt door de camera. Comments are still hidden. dan? ja, Susan. Yeah, let's do it all. Coming to you now from the largest studio ever constructed. It's The Truman Show. Yeah! Ja, als je gewoon naar het hele plaatje kijkt. Ja, die kant gaat het wel steeds meer op. Uh, ik denk wel dat dat iets is waar wat niet te stoppen is, zeg maar. En wat nu op zich heel beangstigend is, maar als dat straks eenmaal zo is en over 30 jaar of zo weten we niet beter, dan is dat voor op dat moment, voor ons zou dat dan nog raar zijn, omdat we nog wel de situatie daarvoor kennen. Maar de mensen die dan, die nu geboren worden over 30 jaar, vinden ze dat niet meer dan normaal. Dus ik denk dat dat een verandering is die, die niet te stoppen is en die uiteindelijk ook gewoon normaal gevonden gaat worden. En dit leidt ook bij gebruikers steeds vaker tot afkeer. Er zijn wel momenten of periodes geweest dat ik dacht... ik zit er gewoon echt te vaak op en echt om de verkeerde redenen. Dat hoort u morgen in het Sociale Netwerk. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... goedemorgennederland.nl Straks de verplichting om hulpbehoevende ouders te verzorgen... is niet nodig, want dat doen we al graag uit onszelf. Eerst nu het tumeur van Tom Kas. Wat kwam er de vorige week ook alweer zoal op de televisie voorbij? Ik doe even een greep. Welten over hoofddoekjes, een peuter uit Sri Lanka... een kliniek voor hulp bij zelfdoding... beunazerij in de asbestverwerking. In alle gevallen, volgende dag kamervragen. Dan dat item in tros Radar, Roodstaan kost geld. Die banken namelijk, die wij met z'n allen via de belastingen... voor hun wanbeleid belonen, door ze tegen een half procentje te lenen... die vragen andersom aan u rustig 20 procent. Plof sigaren uit eigen doos, zeg maar. Oud nieuws dus eigenlijk, maar niet voor de parlementariërs. Volgende dag kamervragen. Ja, en dan hadden we natuurlijk die toestand over Brandon. Die jongen die ze waarschijnlijk omdat het personeel was wegbezuinigd... ten einde raad maar aan de muur van het te hadden vastgeklonken. Verbaas me niks, maar toch, volgende dag, spoeddebatje. Je kunt veel zeggen, er zijn dan misschien geen politici meer met visie. Wat ze overduidelijk allemaal wel hebben is een televisie. Dus staatssecretaris Marlies Veldhuizen maakte er een media-genieke show van in de spoeddebat. Alsof ze in navolging van Mary Poppins, Jozef en Zorro... al voor de volgende musical Brandon stond te auditeren. De dramatiek droop er vanaf. Ze kon ieder moment in een aria uitbarsten. Waarna het door Joop eigenhandig gefiguurzaagde decor van een zorginstelling uit de treks van de Tweede Kamer naar beneden kwam zakken. Terwijl Danny de Munk in de achtergrond al ont aan zijn kettingen stond te rukken. Aan de tekst lag het ook niet. Die was dermate obligaat en inhoudsloos dat deze moeiteloos een plus reprise langs de grote theaters had kunnen afronden. Agnes Holbert viel daar nog bij met de retorische vraag hoe het in een beschaafd land zover kon komen. Dat best een beetje flauw was, want dat wilden we haar nou net vragen. En Tamara van Rooij van Ark formuleerde het al even goed bedoeld... maar ongelukkig door te zeggen dat onze samenleving terecht was getroffen. Sabine Uitslag sprak tot slot met veel suspens de verlossende woorden... er is altijd hoop. Een cliché die het bij de vereniging tot behoud van de paardentram misschien leuk doet, maar uit de mond van een volksvertegenwoordiger... niet overdreven vertrouwenwekkend klinkt. Echt verontrustend is het feit dat men daar in Den Haag... fanatiek in van alles en nog wat aan het snoeien is... zonder kennelijk op de hoogte te zijn van wat er in de samenleving speelt. En in plaats van te regeren, op de televisie zit te reageren. Zij Ron, uh, uh, Ton Kas, neem me niet kwalijk. Morgen het ochtendsumeur van Koos Postema. Je l'aime, je l'aime, je ne sais pas pourquoi J'ai de la peine quand il est loin Jos, je Jos, Zulem. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. Volwassen kinderen zijn niet verplicht hun hulpbehoevende ouders te verzorgen. Hoeft ook niet, want de meeste kinderen ondersteunen die mensen graag... en uit eigen bewe eigener beweging. Dat is de conclusie van medisch-ethisch onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Marja Stuifbergen deed dat onderzoek waarop ze straks promoveert. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is dus eigenlijk niks aan de hand. Gaat allemaal goed. Nou, niks aan de hand is misschien heel uh, sterk gesteld. Er is natuurlijk wel een groeiende groep ouderen in onze samenleving. En daar moeten we natuurlijk wel over nadenken... hoe we daarmee om willen gaan in de toekomst. Um, maar wat ik in mijn proefschrift heb gedaan... is ik heb gekeken, wat doen volwassen kinderen voor hun oudere ouders? Waarom doen ze dat en hoe denken ze daarover? En wat zijn nou ethisch gezien eigenlijk de grondslagen voor een... Um, is er een verplichting om voor je ouders iets te doen of is die er niet? Nou, en wat ik dan uh, gevonden heb dat is dat mensen eigenlijk heel veel al wel doen en graag doen. Dat er ook zeker beperkingen zijn in wat ze kunnen en willen doen. Um, maar dat je beter kunt denken over manieren... om uh, de manier waarop mensen al voor hun ouders klaarstaan te stimuleren... dan om daar een bepaalde verplichting aan op te leggen. Of, wat een soort van indirecte verplichting is... Uh, de zorg en steun voor ouderen uit te kleden... waardoor mensen die uh, steun toch zelf op zich gaan nemen... omdat ze te veel om hun ouders geven om ze te laten verkonderen. Ja. In de politiek veel discussie geweest de afgelopen tien jaar over mantelzorgers. Hè, dus dat zijn mensen die dus naast hun bestaan en hun werk... wat meer vrije tijd inruimen om hun zieke ouders bijvoorbeeld of andere familieleden te verzorgen. Um, mm -hmm. Maar van verplichting is toch nooit sprake geweest? En überhaupt, dus dat is ook nooit in, in, in het hoofd van politici gekomen, toch? In Nederland mm, althans. Nou, ik weet niet in hoeverre dat in het hoofd van mensen zit... Um, als ik zeg verplichtingen, er zijn twee vormen waarop je verplichtingen kunt zien. Je kunt uh, het verplicht stellen, dus zeggen jij moet voor je oudere ouders zorgen... bijvoorbeeld door een financiële bijdrage aan een verzorgingshuis of zelfzorg te leveren. Dat is een heel sterke verplichting. Maar een andere vorm van verplichting is natuurlijk door het niet als samenleving te regelen... waardoor mensen zich wel verplicht voelen ja. om dingen op zich te nemen... omdat ze uh, hun ouders toch een warm hart toedragen. Ja, maar dat is toch al zo? Uh, dat is inderdaad al zo. Uh, voor een deel is dat zo. Uh, maar we moeten ook kijken naar de toekomst. En we moeten ook bedenken, hoe gaan we in de toekomst uh, zaken oplossen? Mm -hmm. En gaat het dan betekenen dat bijvoorbeeld de overheid zich terugtrekt en denkt, we gaan meer aan familie overlaten? Of zeggen we, nee, we zetten de schouders eronder met z'n allen... Want in mijn proefschrift trek ik de conclusie: het is een gezamenlijke zorg die we hebben voor ouderen. En dan moeten we ook kijken naar mogelijkheden om als samenleving als geheel te zorgen dat er voldoende zorg aanwezig is. Waardoor er ook voldoende tijd overblijft voor uh, familieleden om extra dingen te doen waar ook behoefte aan is. Ja, wat wat is dan het grootste uh, knelpunt dat u ziet aankomen eigenlijk? Um, nou, ik, moet, uh, ik, ik denk waar wij ons zorgen over maken... dat is natuurlijk dat er een groter aantal uh, senioren komt in de samenleving. Dat, dat aantal gaat omhoog van zo'n 15% naar 25% ja, de vergrijzing. van de bevolking. Ja, de vergrijzing. Uh, maar er zijn ook positieve kanten, want deze ouderen ze worden ook gezonder uh, oud... en kunnen ook dus langer zelf dingen doen, ook voor elkaar. En dat zie je ook wel gebeuren. Ja, maar mijn vraag was, wat het grootste knelpunt is dat u ziet aankomen? Het grootste knelpunt wat ik zie aankomen. Um, daar heb ik mij niet direct op gericht in mijn proefschrift. Um, maar wat ik zie aankomen, wat, wat, waar ik bang voor zou zijn, dat is dat uh, gezegd wordt. er is geen geld voor de zorg en dus kleden we de zorg uit. En dat er dan weer op het bordje komt van toch naasten en familie. En wat er dan gebeurt, is dat je volgens mij ook een omgekeerde emancipatie ziet. Uh, dat het de verschillen tussen uh, rijk en arm vergroot... en tussen vrouwen en mannen, omdat die zorg dan terechtkomt... bij meestal de zwakkeren, de economisch zwakkeren. En dat zijn dus uh, vaak vrouwen of mensen met een uh, lager betaalde baan... die zich dan genoodzaakt zullen zien om uh, zorg op zich te nemen... die ze niet kunnen betalen als ze daar iemand voor moeten inhuren. Maar ja Stuifbergen, ik wens u succes bij uw pro promotie straks. En dank voor uw tijd op dit moment. Dank u wel. Half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden... en het woord te geven aan Prem Rada Kishun. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Ik ben in, uh, aan de rand van Amsterdam bij Buit in Buitenvelder. Want we gaan praten over Afghanistan. We hebben alle PR-machines van de Amerikanen gisteren gehoord in de Tweede Kamer. En nu is het tijd dat we hier praten met een heleboel mensen. Onder andere een jongen van Afghaanse afkomst. Die gaat zeggen hoe mooi Afghanistan is en waarom we er niet naartoe moeten gaan. Maar dat hoort u allemaal nadat u in ABN de warme aangename stem van Dorat Megens heeft gehoord. Radio 1 NOS De wereldeconomie groeit dit jaar waarschijnlijk iets harder dan verwacht. Het IMF heeft zijn prognose aangepast van 4,2 naar 4,4 procent. Vooral de Amerikaanse economie groeit harder dan verwacht. Onder meer vanwege de stimuleringsmaatregelen die eind vorig jaar zijn ingevoerd. Steeds meer orgaantransplantaties worden gedaan met organen van levende donoren. Vorig jaar nam dit aantal met 13 procent toe naar bijna 500. Daarbij wordt een nier of een deel van de lever van een levende donor getransplanteerd. Alle winkels van de elektronica-ketens ITS en Prijstopper zijn gesloten. Ook de webwinkel Modern.nl is dicht. Moederbedrijf Impact Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd. Bij ITS, Prijstopper en Modern.nl werken bijna duizend mensen. En een Amerikaanse rechtbank heeft een ingenieur veroordeeld tot 32 jaar cel... voor het verkopen van militaire geheimen aan China... De man van 66 werkte mee aan de ontwikkeling van de B-2 stealth bommenwerper in China. Verkocht hij zijn kennis voor 110.000 dollar. En dat geld gebruikte hij om de hypotheek op zijn vakantiehuis in Hawaï af te lossen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file na een ongeluk. Tussen Gooi meer en Blariken 5 kilometer. De rinkerijstroop is dicht. De dagelijks viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Uh, naar de ochtendspits is het nog steeds niet weg. Tussen Roedervarensveen en Hoogmade 5 kilometer. het is nog druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Eerst tussen Noorderloos en Lexmond 3 kilometer. Verderop bij Hagestein, 2 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem Afghanistan maakt meer kapot dan je lief is. Hele kabinetten, internationale carrières, mensenlevens. Gisteren hoorde de Tweede Kamer de PR-mensen van de Amerikaanse regering... inclusief de zogenaamde minister van Binnenlandse Zaken van Afghanistan. Vandaag praat ik met u, de luisteraars. Moeten we geld en mensenlevens verspillen in Afghanistan... of zegt u goede investering om ons klein landje in de G20 te houden... en leuke kansen voor het Nederlands bedrijfsleven en personen te creëren? Uw mening over Afghanistan telt... Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We staan bij het winkelcentrum gelderland Preden in Amsterdam-Buitenveldert. Aan de achterkant voor Riviera Masson. Of als ik het goed uitspreek, mijn Frans is slecht. Van hun krijgen we ook de stroom. Dank daarvoor. U mag langskomen, de microfoon staat buiten. En u mag zeggen of we wel of niet naar Afghanistan moeten. 0800-1121 kunt u ook bellen. En mail naar primtime.ntr.nl. En tegenwoordig moderne tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Dara Fazi, je bent een cabaretier van Afghaanse afkomst. Je hebt dit jaar geloof ik Groningen gewonnen, vorig jaar. Ja. Uh, ben je ooit in geweest? Ja, ik ben uh, twee jaar geleden terug geweest om daar op te treden voor de militairen. Ik was gevraagd door de ministerie van Defensie om daar te spelen. Mm. Ik dacht nog eerst dat het een soort manier was om mij alsnog terug te krijgen. Maar mm. ik, was daar echt, uh, ik heb daar echt uh, mooi werk kunnen doen. Je moeder is daar geboren en getogen. Klopt, ja. Uh, wat is de schoonheid van Afghanistan volgens haar? Uh, volgens haar is het is, is, is toch de cultuur en het mooie, de, de mooie natuur en, en de landschappen. Mm. Uh, en eigenlijk ook wel de, de drama van het land. Is, dat, dat het land zo verscheurd is, uh, ondanks de schoonheid. Maar het land is toch al een eeuwenlang een vechtpaard? Klopt, ja, ja. Het is uh, sinds, sinds uh, voor, voordat uh, de Amerikanen, zeg maar, het westen was binnengevallen, waren de Russen daar natuurlijk. En daarvoor uh, zijn er ook heel veel burgeroorlogen geweest. Het is eigenlijk, de oorlog zit in de traditie van de, van de Afghanen. Ja, want uh, Alexander de Grote, die, die is ook gesneuveld in Afghanistan. Oh, klopt, ja. ja. ja tijdens de, de, de, de zijderoutes geloof ik, Ja. Uh, ja. Ja, dat zit, ik, ik denk ook niet dat de, de missie uh, op, op, lange term, op, op, op korte termijn opgelost gaat worden. Of dat het vrij snel gaat stoppen. Uh, want het oorlogvoeren zit in de, in de Afghaan. En, uh, en dat, dat, ga, dat ga je niet heel snel makkelijk uitkrijgen. Oké, okay, en de vraag is luisteraars. Should we stay or should we go? Come on and let me know. Should I stay or should I go? Moeten we blijven of moeten we gaan? Dat is de centrale vraag. Goedemorgen, Sean Deby. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Uitstekend. Luisteraars, ja. Sean Deby is van de Militaire Vakbond. Ik vind hem een leuke spreker, want als hij een standpunt heeft... kan je duizend argumenten er tegenaan gooien. Hij blijft kalm en als een standpunt vasthouden... meneer Deby, moeten we gaan of moeten we niet gaan? Nou, het punt is uh, dat uh, de heer Karzai heeft aangegeven... dat hij zelf verantwoordelijk wil worden voor de veiligheid in 2014... Dus 2014 is er nu de vlek op de horizon waarbij dus Afghanistan zelfs de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid wil overnemen. En dat betekent dat tot die tijd wij de Afghanen zouden moeten kunnen helpen. Dus u wilt graag gaan. Ja, ik ben altijd heel kritisch, dat kent u van mij. Dus ik heb ook aangegeven gisteren tijdens de hoorzitting in de Kamer dat wat mij betreft natuurlijk als vakbond voor militairen de veiligheid van militairen voorop staat. Dat betekent dat er alles aan gedaan moet worden om de veiligheid van militairen, maar ook van politiefunctionarissen, zoveel mogelijk te garanderen. En dat betekent dat daar nog een aantal knelpunten zitten. Maar, maar meneer, zo, meneer Deby, nee. militairen moeten vechten. Je wordt militair omdat je gaat vechten omdat jij mensen dood of gedood wordt. Veiligheid, is toch belangrijk, er zijn toch geen padvinders dat er veiligheid is. Moet zijn. Nee, maar het is geen uh, militaire missie als zodanig. Uh, u moet uh, begrijpen dat uh, wij te maken hebben hier met politiemensen die er naartoe gaan en met managers. Dat zijn weliswaar uh, politieagenten met een militaire rechtspositie, zeg ik dan wel, maar het zijn wel mensen met een algemene opsprongsbevoegdheid uh, en uh, die worden daar uh, grotendeels ingezet. Maar meneer en... Deby, even voor mij duidelijkheid, meneer Willem van de Put van Helpnet, u zit ook in Afghanistan. Ja. Uh, Goedemorgen. Uh, uh, kan een gemiddelde Afghaan een verschil maken tussen politieagenten, uniform of een militair? Uh, nou uh, Soms wel omdat het familie is, maar dat is dan meestal de beste uitgangspunt. <laughs> dus meneer Deby, iedere ieder politieagent die daar rondloopt... wordt door de Afghaanse zeg maar, taliban of tegenstanders... Uh, je klikt naar uh, af. je knikt... die worden dus gezien als gewoon militairen, buitenlandse militairen. Ja, klopt. En soms worden ze ook gezien als landverraders. Dus het wordt niet een dank afgenomen dat ze in, in militaire kleding lopen... of in politiekleding lopen. Dus meneer Deby maar misschien is het goed om aan te geven dat het, uh, waar het nu precies om gaat. Deze uh, politietrainingsmissie die heeft een aantal doelen. A, het is uh, trainen wat de politie gaat doen van het midden- en hoge uh, kader van de Afghanen op compounds... En het uh, trainen wat de massocie gaat doen, van de, de uh, agenten, op de compounds krijgen ze dan een basisopleiding. En vervolgens, en daar zit uh, het gevaar wel, gaat men uh, gewoon de straat op, om het zo maar te zeggen. En ja. kan men dus een situatie voorzelf uh, raken waarin geweld tegen hen gebruikt wordt. Want ze zijn natuurlijk wel uh, voor uh, strijders een doel. Ja. Oké, okay, hartstikke bedankt meneer Demi, ik wens u succes met de discussie. Ik weet het nog niet, want eerlijk gezegd luisteraars dacht ik eerst laten we gaan. Het is hartstikke goed voor Nederland en je kan daar carrière mee maken en je kan uh, mooie baantjes voor mensen regelen. En aan de andere kant denk ik ja het is verspilling van geld en moeite. Dus ik sta echt neutraal erin meneer Willem van der Put. Wat doet u met Health net in Afghanistan? Wij proberen gezondheid op te bouwen en dat dan vooral um, uh, door Afghanen te laten doen. Dus wij, wij ondersteunen de Afghaanse mensen om zelf weer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen. En niet ja. afhankelijk te zijn van buitenlanders. Ja. En, en hoe lang doet u dat al? Wij doen dat sinds 1993 tot nu toe, dus het is uh, 18 jaar. En hoeveel mensen zijn dan gesneuveld van u? Geen. Hoeveel ontvoerd? Uh, vier of vijf. En hoeveel hebt u betaald om ze vrij te krijgen? Niets. Hoe kwamen ze daar vrij? Uh, Doordat je uiteindelijk met de mensen voor wie je werkt... Uh, iets mobiliseert binnen die gemeenschap... zodat de dorpsoudsten er zelf achteraan gaan... en zeggen, jongens, dit kan niet... want hiermee zet je onze eigen gezondheidszorg op het spel. En, en u, u hebt dus gezeten daar onder de Taliban? Ja. U hebt gezeten in de oorlog... en al die tijd bent u daar gebleven? Dat is allemaal doorgegaan, ja. Dat ging heel goed. Nou, en waar zit u van Afghanistan, over heel Afghanistan? We zitten nu in, in 22 provincies. En... Um... Moeten we nou gaan met de militaire missie volgens u of niet? Nou, ik, ik, ik zou het doodzonde vinden. Ik, uh, ik vind, uh, wat ik zo jammer vind is dat er de hele tijd gezegd wordt... Van of je moet met de militaire of een politiemissie gaan... of anders laat je het land in de steek. Dan denk ik, mijn god, er liggen nog duizend andere mogelijkheden. Ja. En wat ik zo vreemd vind, is dat wij het inmiddels normaal lijken te vinden... dat als je naar Afghanistan gaat, dat je dan je eigen wapens meeneemt. Dat doen we <lacht> toch nergens anders? <lacht> ja. Dat is waar. Goedemorgen, Abdod Karskens. Goedemorgen. Je zit in Brussel, daarom zit je niet in de bus. Arnold, het is volgens mij jouw jihad om de Nederlandse bevolking voor te richten over de waarheid in Afghanistan, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Het is wel mijn streven, ja. Maar ja, daarvoor daar ben ik ook journalist, hè. Het is niks meer dan mijn taak. Ja, maar jij bent ook een onorthodoxe journalist. Je reist als een van de weinigen vrij door dat land, met alle risico's van dien. Um, uh, gisteren in die hoorzitting, uh, hoe vond je die gaan? Nou ja, uh, toen ik helemaal aan het woord was, toen, uh, toen liep het als een trein natuurlijk. Maar het gaf nog wel vrij veel complicatie voordat ik eindelijk mijn plek had gevonden. Mm -hmm. Want ik vond eigenlijk de bodus van de Tweede Kamer, het zou dan het schiedekaartje moeten zijn van onze democratie, ik vond ze gewoon bot. Ik, uh, kijk, eens, het is de derde keer dat ik er kom en ik, ik stuur nooit een rekening, dus het kost de Nederlandse samenleving helemaal niks. terwijl. Alle voorstanders natuurlijk, business class worden ingevlogen van Afghanistan. En dan vroeg je wel, ja in Ruil, ruilde toch in ieder geval een kopje koffie. Maar dat werd wel bod werd geweigerd, snap je? En, en toen ik een fotootje wilde maken van de sprekers, toen werd ik de zaal uitgestuurd. Of ik moest een foto wissen, wat ik natuurlijk weigerde dat laatste. Dus ja, ik vond de ontvangst vond ik gewoon ver, ver beneden de maat. Daar moeten ze echt iets aan doen. Meneer van der Put, uh, Willem van der Put, ging dat ook zo bij u gisteren? Kreeg u koffie? Nee, maar ik heb niet om koffie gevraagd en ik had geen foto's bij. Arnor <lacht> dus, <ik> ben... <lacht> Karskens. Hij weet het al, hè Weet al hoe dat moet. <laughs> uh, Arnold, ik wil je twee mails voorhouden. De kosten van een Afghaanse missie zijn disproportioneel hoog. Bouw van dit geld een Weertpolenpark in de Noordzee. Hiervan is het resultaat gro groter dan een vage missie in Afghanistan, zegt Kees Roos uit Eindhoven. En Henk zegt. Iedereen die de situatie in Afghanistan kent, weet dat de gestelde doelen niet gehaald kunnen worden. Als er andere politieke redenen zijn om wel te gaan, laat de regering dat openlijk toegeven en gewoon zeggen dat het meepraten bij de G20 mensenleven waard is. Wat is jouw reactie hierop Arnold? Ja, nou, het is, het, is, het is en het blijft gewoon koehandel. En, en kijk, dus je kunt de mensen veel door de stot jagen... maar dan moet je wel eerlijk zijn. En nu wordt er steeds een, een toneelstukje opgevoerd. En ik spreek heel vaak met Afghanen... en zij, zij zien gewoon al die belangstelling van het Westen... maar ook van andere landen trouwens, voor een land. Dat zien ze gewoon, ja, dat, dat, dat heeft een, een, een doel. Dat is niet alleen maar om die vrouwtjes te helpen... of de kinderen naar school te sturen. Zij zien er geopolitieke belangen in. Zij denken dat de NATO... ...en andere landen gewoon een vaste basis willen hebben daar in die onderbuik van Azië. En dat is het streven, dat ligt vlak bij de olievelden. En zo houden ze controle op wat er in India gebeurt, in Pakistan gebeurt, in China gebeurt in Rusland. Nou ja, en dat, dat schetst ook het dilemma. Want al die landen, inclusief Iran, Syrië en het Midden-Oosten... ...die willen natuurlijk nooit dat die... Dat die... Operatie slaagt van, uh, van de NAVO. Want ze willen die Amerikanen, die Europeanen, dat helemaal niet. Dat is en, niet hun grondgebied. Arnold, wat het ook het leuke is... Uh, in Afghanistan barst het van mensen van over de hele wereld. Want Jemenieten, Soedanese, Pakistanis, Urugese... Uh, uh, die trekken allemaal naar Afghanistan... om te vechten tegen die boze, blanke buitenwereld. Ja, nou, dat, dat, dat is het ook. Het wordt eigenlijk een soort proxy war, hè? Wat, wat ze dan noemen. Dat, dat, een gebied waar heel veel landen op een gegeven moment een strijd uit vechten. En dat had je vroeger ook in Libanon, en dat is een beetje Afghanistan geworden. En, en, dat, nou, en hoe meer, je, meer troepen je daar naartoe stuurt, als wisten, hè, hoe meer tegenreactie je krijgt. Maar Arnold, luister. Ik ben Nederlander en ik wil mijn pensioenfondsen geld laten verdienen. En ik wil dat Jolanda Sapp een prachtige internationale carrière krijgt, of Mariko Peters. Nou, dan sturen we toch wat militairen daar naartoe, niets aan de hand. Nou ja, het is wel zo van, het is een, een politiek probleem. en politieke carrière. Dus je trekt maar een blik militair open. Dan gaat het ja. Het is een beetje kanonnenvoer. Nee, ik, ik, ik, ik hoop ook dat die militairen dat een beetje zien. Kijk, dus ik vind militairen prima zolang ze je eigen grondgebied verdedigen. Daar zijn ze ook voor. En dan ja, maar Arnold, dus dat, ja, dat is beperkt, Dat Daar ligt Afghanistan, daar ligt onze grens. Arnold, we zijn internationale militairen. Onze troepen gaan over de hele wereld. Dat ja. zijn we nu. Ja, ja. Nou, daar ben ik op tegen, snap je? Hetzelfde op een gegeven moment. dat stuurt al die, al die, die, die zeeschepen naar, naar, naar Somalië. Je kunt, dat, dat, die piraten kun je heel makkelijk oplossen. Maar ze willen dat niet. Ze willen daar gewoon hun invloed ook kunnen uitoefenen. Dus, Arnoud, dus, dankjewel. Succes ja. met je strijd En ik ben blij dat je onafhankelijke journalist bent. Dankjewel. je wel. Shafik, goedemorgen. U komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Ja, goedemorgen. Eindelijk een Afghaanse stem, Prem, als over Suriname gesproken wordt, dan laat je geen Nederlander over praten. Eh, als er buiten buiteners gesproken wordt, dan ben jij zeer emotioneel, geëmotioneerd. Jullie hebben recent met Surinamers over of, of, uh, in Nederland een uitzending gehad. En gisteren zat er gewoon de krijgsheren, de beruchte krijgsheren, die zat het Nederlandse parlement overtuigen over een missie die uh, van geen kant deugt. Uh, dus dat de betekent steun aan die krijgt zich aan die misdadige elementen. Chafik, hoe oud ben je? Met alle respect, is de, wie is de anti uh, of de, de tegenstander Arno Kasker die als journalist naar Afghanistan reist? Maar Safiq, ja. even een vraag: hoe oud ben je? Ik ben ik ben ik behoor tot 40 bijna 40.000 Afghanen. Ho ik ben 42 jaar oud. Hoe oud was ik je toen je wegging uit Afghanistan? Uh, ik, ben, ik was 25 jaar oud toen ik Afghanistan verliet. Waarom, verleed, heb, waarom ben, moest jij Afghanistan verlaten? Ik ben ik ben kijk ik was ik, was, ik ben gevlucht voor moslimfundamentalisten uh -huh. die het zei. ...moet je een die tot een noordelijke alliantie behoren... ...het zei pot nat. Historische besef is heel belangrijk. Arnold Kaskins heeft niet gezegd... ...dat al die uh, Jemenieten, ...al die uh, Bin Laden's... ...die zijn door Amerikanen, door het Westen... ...naar Pakistan gehaald... ...om het verzet tegen de Russen ideologisch bij te staan. Uh, uh, Sowjetunie is uiteindelijk gevallen... ...met alle voordelen van dien... ...voor het Westen. Uh, en, en, maar Afghanistan werd in de steek gelaten. Uh, uh, alle intelligentie... ...Afghanistan... Staat voor 90% van analfabeten. Mensen. Maar Shafiq, procent... even, Shafik. één voor één de argumenten, anders kunnen we niet bijhouden. Meneer Van den Punt, klopt uh, uh, die analyse die Shafik hier geeft? Die klopt, voor een heel groot deel is het inderdaad waar dat mensen die nu het probleem zijn voor de Amerikanen, zijn het probleem wat door de Amerikanen zelf geschapen is. Ja, in de, de tijd van de Russen er waren zijn deze mensen gefinancierd. En hier staat, krijg ik van Pieter een mail, als ik het goed begrepen heb kunnen wij als Nederlanders mensen die niet kunnen lezen en schrijven in zes weken gediploneerde politiemannen maken. Dat is de grootste flauwekul die ik gehoord heb. Uh, daar, daar kan ik me wel aan vinden. Ja. En ik zie niet goed in hoe je in zes weken dat kan doen. Daaraf is hij. Ja, maar goed, tuurlijk, het, het, wordt geen makkelijke, het wordt geen makkelijke missie. Maar het is ook wel een beetje flauw om te zeggen... dan gaan we maar niks doen. Ja. want el, ik, Naar mijn mening is elk, elk, uh, elk stukje Afghanistan wat een klein beetje veiliger wordt door, door het inzet van de Nederlanders, is, is, een, is, is, is een pluspunt. Dus jij bent voor de missie? Ik ben absoluut voor ja. de missie. Oké, okay. luister nog even. Hoe onhaalbaar even. die ook lijkt. Shafiq, wacht even. Alexander trouwde een Afghaanse schoner, zijn vriendjes deden dat ook en al dus effectiever dan vechten. Hij stierf trouwens in Babylon. Ik was daar in 75 voor de Russen kwamen en zag een tamelijk totale maar vrolijke chaos. Help het land de overvloedige militairen te ontginnen en sturen vooral of wat erop lijkt kansloos, zegt Sander. Shafiq, um, wat doen um, zijn de Afghanen die in Nederland zijn? Willen jullie teruggaan naar Afghanistan en wat moet er gebeuren uh, om het land op te bouwen? Ja, Prem, in 2002 was een conferentie Nieuw Afghanistan. Alle Afghanen kwamen, ingenieurs. Op die tijd duizend Afghaanse artsen in Nederland. Wonden. We willen allemaal stuk voor stuk terug. En met behoud van rechten op terugkeer. Hè? Want er zijn ook vluchtelingen, er zijn intelligentia. Die kunnen in dat land niet leven. Evelyn Hefgen heeft minister. De toenmalige P van de A-minister. Je lijn valt weg, Shafiq. Je hebt een slechte lijn. Hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, sorry dat we het moeten afbreken, maar je lijn is hier erg slecht. Um, Dara, ik, je, je hebt ook familie van Afghaanse afkomst. Is dit een permanente discussie als jullie bij elkaar komen? Uh, ja, dat, dat is wel iets waar, waar vaak over wordt gesproken. Ook omdat het natuurlijk uh, maar door blijft slepen. En, en er lijkt ook geen eind aan te komen. Kan je er een goede grap over maken? Over, ik heb er een heel programma over gemaakt: over Afghanistan. <laughs> nou, over, over de oorlog onder andere. En, en wat ik daarvan vind, ja. Ja, en, en wordt het wat. Je, weet je wat ik mis? Ja? Ik, ik mis humor. In Afghanistan altijd, het is altijd dat... Ja, de, de scene in Kabul is nog niet echt ontwikkeld, <laughs> maar we, we zijn bezig. <laughs> nee, maar je moet, je moet begrijpen, als een land zo, zo verscheurd is, dat, ja. dat de, de humor niet... Het lachen staat je niet echt... Uh, het, het is eerder dat je gaat huilen in plaats van lachen. Ja. Meneer Van der Put, hoe werkt u met... Want u zit er vanaf 1993 constant. Wat voor mensen stuurt u daar Afghanistan? Uh, bij voorkeur Afghanen, maar die zijn er al. Dus die, daar werken we mee. Dus we, we, we sturen eigenlijk zo min mogelijk mensen naar Afghanistan. Alleen als het echt nodig is omdat er extra kennis moet worden toegevoegd. En, en wat doen die mensen? Want gezondheidszorg, uh, kunnen ze vredelijk werken? Uh, is het operaties? is het uh, gewoon. Nee, het zijn, het zijn drie, drie dingen, heel kort gezegd. Eentje is het opbouwen van een systeem... waarbij je zorgt dat mensen ook fatsoenlijk betaald krijgen en iets kunnen leveren. Het andere is de malaria-bestrijding. Dat is ontzettend belangrijk. Dat doen we door het hele land. En het derde, waar we het laatst mee begonnen zijn, maar dat werkt goed... is met mensen praten over wat die oorlog nou eigenlijk allemaal kapot gemaakt heeft op dorpsniveau. Waarom alle Afghaanse vrouwen klagen over enorme levels van domestic violence, hè? hoe je thuis mishandeld wordt, en wat ze daartegen kunnen doen. En het mooie is dat je in elk dorp vind je de zogenaamde uh, uh, in, in de Pashto-taal, uh, de Roshan Fike, de, de gezinnen, de families die bereid zijn tot verandering. En daarmee kun je dus fantastische gesprekken voeren, omdat het, uh, het is geweldig. Aan de ene kant praat je met mannen die zeggen vaak, dit is onze cultuur, dit is onze traditie. En dan zeg je, nou meneer, dat valt wel mee, want volgens uw vrouw is het helemaal niet uw cultuur, dan helemaal geen traditie. En dan begint er een gesprek op. Gang en dan vinden mensen leuk. Weet je. Dan sta je met, de, met, de, met een groep van, van 40 Afghaanse mannen... die zien er allemaal enorm krijgshachter uit ja. met die baarden. En op een gegeven moment gaan ze elkaar beschuldigen. Ja, maar zo als jij een vrouw behandelt, Ali, dat kan ook helemaal niet. Nee. En dan heel snel heb je het over ja. wat oorlog allemaal doet in gezinnen. Ja. En dan breng je iets tot stand waarbij Sleem. mensen beginnen elkaar weer te vertrouwen. Ja. En dat moet je niet doen met wapens. Dan moet je helemaal niet van buiten afkomen en zeggen... wij weten hoe het moet en we, we gaan je dwingen. Weet je wat het leuk is van dit programma? Kees Klok belt. want ik had gezegd... Afghanistan uh, is ook de dood van uh, Alexander de Grote geworden. Hij is gestorven in Babylon. En nu zeggen ze volgens sommige Balaria, maar weer andere verhalen zeggen van geslachtziektes. Dus hij is in elk geval aan een ziekte gestorven in Babylon. Kees klopt. dankjewel dat je daarvoor belde. Even van Ben Roest. Pre, beste Prim, het gaat niet om de steun aan de inwoners. Duidelijk is dat het de belangen om Afghanistan gaat om grondstoffen. Russen proberen het, kregen Klop van de bewoners. Amerikanen proberen het en lopen tegen hun. Tweede Vietnam aan. Ja. Uh, uh, het wo daaruit wordt de tweede Vietnam. Ik, waarom? Ik denk dat is het al. Dat, is het al. dat, uh, dat, dat wordt wel vaker gezegd. Ik, ik vind het een, een prachtige vergelijking. Omdat het gewoon. Een, het lijkt een bodemloze put. En ik ben het met je eens als je zegt. Het gaat om geopolitiek en het gaat ja. om invloedssferen. Maar ik, ik snap dat dat zo is. Maar ik ben blij dat het bijeffect daarvan is. Dat het land een klein beetje veiliger wordt. Goedemorgen, Jan de Jonge. Goedemorgen, Prem. Volgens Barbara ben je voor. Leg me uit. Ik ben voor. Omdat wij een kans krijgen om te helpen. En elke kans die je krijgt om te helpen, moet je aangrijpen. En als we tegenstemmen, dan spelen we die vermaladij de PVV ook nog eens een keer in de kaart. Aha. Dus ik begrijp echt niet waarom we tegen zijn. Nou, Het ik... is onze plicht om iedereen te helpen. Maar Het we is gaan... onze plicht om negatieve mensen niet te steunen. Dus voor en tegen de PVV. Ja, maar Jan, nu zet je me in een echt dilemma... Want ik, ik begon nu te hangen naar niet gaan. Maar, maar, maar jij zegt dus dat we op lokale politieke argumenten, namelijk de Pvv dwars zitten... ...maar lekker mensen naar Afghanistan moeten sturen. Al zou je maar één, één kind naar school kunnen krijgen. Mm -hmm. Al zou je maar één gezin een, een bestaan geven. En je weet dat er veel kans is op meer... Dat de geschiedenis leert dat de Amerikanen de schuld hebben, dat weten we wel, maar dat kun je niet tegen afzetten. Wij moeten helpen. Wij zijn in de wereld om elkaar te helpen. Jan, dankjewel. En Willem van der Put reageren. Is je ja, bedoel. ik vind het ook. We moeten natuurlijk moeten we dat doen. We moeten, er moeten mensen naar school. Er moeten uh, vrouwen beschermd worden. Ik heb het over de manier waarop. En daar, daarom vind ik het. Het heeft niks met de PVV te maken. De, wat de PVV wil. Dat is nou echt helemaal niks doen. En je centen in je zak houden. en rijk zijn in Nederland. Wat wij willen uh, is. Uh, je moet alles doen wat deze meneer net zegt. Maar dan uh, daarom juist niet al die gewapende mensen er naartoe sturen. Probeer het trouwens op een andere manier. We zijn al tien jaar bezig met die wapens. En het werkt niet. Omdat in Afghanistan mensen niet onder de indruk zijn. om onder bedreiging. Te veranderen. Ze willen veranderen omdat ze zelf willen veranderen. Maar je kan die oorlog toch niet winnen? Nee, maar niet, niet met wapens. Dat weten we nou al tien jaar. Dus probeer het nou eens anders. Maar daar je nou, te... Ik denk de, waar Afghanen vaak ontzag voor hebben, is, is, is geweld. Dat, uh, ik, ja, oké, okay, maar dan wie, moet wie, je... wie, het grootste, wie, het, wie het meeste macht toont, vaak heeft in een dorp dan, dan invloed. Als de taliban een heel dorp uitmoord, dan hebben ze daar respect voor. En als de Nederlandse troepen erna komen en hun wapens laten Nee, maar als je dat, als je dat zo op die manier wil doen... dat, dat heeft een andere Amerikanen benadering op de hele tijd. Die ja. zeggen van, we ja. moeten die scheurs doen, we moeten meer militairen sturen. Meer, meer, meer. Ja, dat is meer dat dus hebben we nou al jarenlang gedaan. Het ja. ja. zijn er steeds meer. Ja. En als ik echt een professionele generaal zou, die zeggen... Ja, maar als je het zo wil doen, moet je 800.000 militairen... Meneer maken. De Jonge, bent u nu onder de indruk van de argumenten die heeft gehoord... dat we niet moeten gaan? Ik ben onder de indruk van de argumenten, maar er weerhoudt mij er niets van om volmondig ja te zeggen. Meneer de Jonge, dank u wel. Wat bent u leuke bellen? Dank u wel. Het hoofdargument dat Nederland en de wereld veiliger wordt door het sturen van 40 opleidingsagenten is een illusie. Met het geven van trainingen maak je het land niet beter. Zeker niet een land dat zo corrupt is en nog leeft in de middeleeuwen. Het land in de steek laten is ook geen argument. Er zijn genoeg andere landen die we in deze filosofie dan in de steek zouden laten, zegt vast te luisteren aan Niels Bosman. Um, Dara, je, jij bent nu... Nee, laat me het aan vragen. Willem van der Purwieten uit Wikileaks. Wat die Amerikanen en laten we Maxime Verhagen niet vergeven. Hebben we dat fragment van Balkenende? Kijk, toen Balkenende aftrad, zei hij het volgende. Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging het over de inhoud eens te worden... bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Er is feitelijk niets veranderd. Het Willem betekent de... hooguit een het... opmaat naar nieuwe controverse in de toekomst. Juist. Kijk, Balken spreekt hier profetische woorden bij zijn aftreden. Het is net alsof je net terugkomt uit een dorp in Afghanistan. Als je geen vertrouwen hebt in de mensen met wie je samenwerkt, en dat heb je niet als die met een geweer in hun handen voor je staan, dan is de goede uitkomst ver te zoeken. Maar kunnen we dan deze conclusie trekken dat we weten allemaal dat het een rotzooi is? Mm -hmm. We weten allemaal dat het niet uitmaakt of we mensen wel of niet sturen. En het is puur een politiek spelletje, omdat we aan de lijnband van Amerika lopen via hun grootste dienaar hier, Maxim Verhagen, en daarom, Moeten er gewoon soldaten naar Afghanistan, punt. Ja, daar ben ik het mee eens. Het, het, het, het, we praten alleen maar moeten er soldaten naar Afghanistan of niet. En dan zeg ik nee, wil je iets doen in Afghanistan? Natuurlijk moeten we dat doen. Maar niet met soldaten, niet met politiemensen. Gewoon met normale mensen zoals u en ik. Luisteraars, ik heb een heel bang hart hierover. Maar gelukkig is het dinsdag. Puzzle, Goedemorgen, Rob Denes. Goedemorgen, Prem. Uh, uh, meneer de Nijs, het grappige is... ik kon zoveel liedjes vandaag uitzoeken... want u heeft echt veel liedjes over oorlog... en Johnny is soldaat en inshallah en zo ja. gezongen. Uh, als u deze discussie hoort... u was altijd vrij uitgesproken, zeg maar... maar mag ik zeggen tegen... verspilling van mensenlevens. Hoe kijkt u ja. dan tegen zo'n discussie over Afghanistan aan? Nou, ik vind wel dat je... dat je in eerste plaats altijd uh, moet discussiëren... als het over zo'n... Uh, zwaar onderwerp gaat. Maar ik ben zelf geneigd toch uh, van, vanaf het begin te zeggen van niet, niet doen, niet doen, uh, uh, niet zolang je het uh, alleen met civiele krachten kan doen, moet je, daar, je moet daar geen soldaten heen sturen, vind ik. Nee. En wat ik, wat ik dit jaar, wat meneer Denijs, ik begin al een beetje triest te worden, want ik zat een beetje voorbereidingen te treffen voor welke liederen we iedere week gaan draaien, want ik wil dit jaar al uw hits draaien tot september, tot ons jaar afgerond is. Maar wat heeft u toch heel veel liederen gezongen? Ja, ik ben nog lang bezig hè, en als je uh, gewoon doorgaat, ja, dan komen de liederen vanzelf en uh, dan worden het er vanzelf steeds meer. <laughs> oké. Okay. Meneer Denees, het, uw enige nummer 1 hit was dit hè? Dat ik niet echt in de hand heb. Ik nou, dat is, niet, uh, dat is niet Poen, dat zijn de liedjes, dat is de muziek. Ja, maar Bangerhard was uw enige nummer 1 hit hè? Ja, de, ik heb er nog wel een paar gehad die in de buurt zaten, maar nee. Uh, als ik heel sterk eerlijk moet zijn, uh, volgens de regels was Bangerhart de enige nummer één. Net. En voor mij blijft u altijd nummer één, meneer Nees, Tot de volgende week. Tot de volgende week. Pij. Dames en heren, hier is Bangerhart van Rob Denijs en ik dank alvast mijn gasten. Ik krijg hier een mail van de Rien. Mijn uh, dichtman. Prim, er zit een deuk in je auto. De setmas viel erop. Oh, het is de auto van mijn vrouw Diana, niet van mij. Dit wordt echt het probleem. Uh, ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De financiers van de publieke omroep en het leger. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts. Die door Z-mas heeft laten vallen op mijn auto. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport, parttime fotograaf Bart Daatselaar. Eindredactie-ergie Barbara van der Klis. Na het Ster en het Nieuws met Dorad Megens krijgt u Felix Beurders met de gids.fm. Morgen ben ik er weer. Geniet van Rob Nijs. Namaste. Daag.